Dat was mannen en geen geel. Meteen ging moeder aan de pil. Wat grote zaten zijn nu wel genoeg. Maar iedereen die maandag kan me horen, Hoe oh, ik op zekere dag toch ben geboren, papa. En wat was nu het geval, het was in die tijd juist carnaval, en beide dronken vrolijk erop. los. Maar moeder die aan het laten spijt, werd bleek ze was weer over tijd, ze was zoals gewoonlijk weer de kloos. En iedereen die mag het nu wel weten, er had zij de